Gonna make it right As I turn up the collarbone My favorite winter coat The spring a blow in my mind I see the kids in the street but not enough to See? De glazen elke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 Daar had ik niets meer te wensen totdat jij met die zak naar Spanje verweeg, Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En In de winter zijn kou, maar het aller, liefste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 Je ziet Oh jet lag Van Zandvoort op 106.9. FM. People that the circumstances, but my ambition wouldn't allow for compromise, I could see in the distance all the dreams that were dear to me, Never every choice I had to make left you on your own, somehow we started down had split a Sunday. Good night Bye-bye. <laughs> Dan ik we and